...is Zin in ZFM. ZFM. Met nu in Zandvoortse Zaken. Welkom bij ZFM. De kant nog walshow. ZFM. Het geluid van Zandvoort. We zitten we alweer in uur nummer twee van deze kant of wel zo. Eigenlijk al een beetje gedenkwaardig Want Hans Botman zit er ook weer bij. Dus ja, ja, ja. ja, ja. Uh, Madonna, met dress you up. Lekker. Uh, we hadden het net even over. We gaan het toch even over het weer hebben. Toch. Onwaarschijnlijk toch? Dat we ja. het even mee pakken die avond. Maar ja, ik, ik, heb heel veel, <laughs> ik heb heel veel medelijden met mijn, met mijn nicht Lana. Ja. Die nam ik even op vakantie in uh, Mallorca. Ja. En toen dacht ik eerst dat er een... Uh, aardbeving en een vulkaan want dat is Palma is. Palma welke Palma? Dat bleek palma, is eiland Palma waar nu die vulkaanborsting is. Nee, dat is niet, dat is Palma, maar. Zij zit op Palma de Mallorca, okay, ja. of op Mallorca, okay. en heeft alleen maar regen. Dat is ook fijn. Ja, ja, ja. Alles gezegd, je vier ja. achter ja, het de rug regelijk, en dan vrij ja. en dan in de regen, dat is toch een <laughs> ja, beetje. Ja, ja. Dat is Ik ben ook een keer met, de, met een vriend van mij een, een beetje naar Spanje geweest. Alleen maar regen, Ja, dat is, dat is drama. Vraag, het, uh, vraag me eigenlijk af uh, of uh, die heer Loogman, want uh, hij zit wel te luisteren, uh, ongoed ja. weer. Uh... Hij heeft, ik zag net een filmpje dat hij daar op een motorfietsje drijft. Ja, draai, ja, ja, achter ja, op de ja Mike. dat zag ik ook, ja. Hij is, is, was, is, is, is in een Portugal beetje betrokken. Is. Wat zeg Hij zit in Portugal. Nee, Spanje. Noord-Spanje. Noord-Spanje. Noord Noord Noord Noord ja, ja, ja, ja, ja. Zit hij waar hij uh, altijd naartoe gaat, volgens mm, mij. Mm, mm. ja. Jongens, daar zit hij hier beter, hè? Ja, ja, ja. Ja, ja, en uh, er komt nog een paar dagen mooi weer aan. Dus, uh, dus ja, een, beetje, een, beetje, een klein dagen. diepje ergens ja. rond vrijdag en misschien ook een beetje zondag. Dan hebben ze het echt een beetje over wat regen. En voor de rest uh, ja. staat het allemaal geen trol voor. Dus. Hey, en even iets anders, uh, ja want jij hebt veel verstand van muziek. 3 mm. mm. voor twaalf, uh, ja, ja. je bent echt een muziekkenner. Ja. En wat is de gekste uh, uh, uh, plaat ooit volgens jou? Gekste plaat ja, gekste. ooit? Uh, ik heb er een ja, voor, ik, uh, Ja, ik, ik, ik ga dan altijd uh, toch even mee met, die, met, uh, met dat verhaal van Frank. Ja. Uh, de Jimmy Castro-beus. <totif> dat, uh, dat nummer, dat vind ik al oh, een beetje raar. Naar een Om, uh, oh, we op, ik weet het kort al. Uh, de, de, de, de, de, de, de, de disco maar ook nog ergens in, een ja. of andere vaag... Uh, ja, er is een vaag, nieuw, nieuw nummer uit, dat heet The Best Song. Ja. Je moet hem even opzoeken op Spotify, The Best Song. Dat is namelijk een enorme hit, al via TikTok. Ja. Uh, het is een mondharmonica-nummer, is het? Oh. Uh, en het wordt gespeeld door een rat. Oh! Hallo, bent uh. u er nog? Ja! Er is een meneer, die heeft zijn rat, heeft een speciale mondharmonica ge gebouwd voor zijn rat. En die blaast erop. Die heeft het nummertje gemaakt. De best song. Ja. Maar, er is nog hoop, want hij is niet alleen mondharmonica. Is hij een virtuoos op die rat? Ja. Nou, hij is nu niet iemand? <laughs> De, de rat heet Mr. Blik M-B-L-I-K hmm. Zoek hem op, een spot waar Mr. Blik met de best song En hij gaat nu ook aan het drummen Dus er komt een tweede single aan, hij Ach. gaat ook drummen die rat oh, Dat staat op TikTok heb begreep ik Ja, en, op uh, TikTok moet je hem even opzoeken, Mr. Mil Blik mil Miljoenen views, en hij kan daar ja. ook aan verdienen Ik bedoel, uh, ja. met namegelden en ik het allemaal na verluidt uh, oh. heeft, uh, heeft hij volgens mij een vooropleiding bij de Boomtown Red ook gehad. Ja, Boomtown Reds, Red, Red <laughs> ja. in the Kitchen. Maar, maar Mr. Blake ja. kan Mr. Blik meer? Nou, dan drummen dan oh, de, drummen ja, drummen blijkbaar Ja, ja, ja, ja, wij, wij ja dan We zijn nu bezig om al een al drum te leren. Nou. Nou, okay. moet je ja. luisteren, ik speel niet eens, ik speel niet eens triangle. Ik word dus gewoon ingehaald door een rat die speelt gespeeld en drums. Ik heb nog gewoon een drumvel gehad. Ik Tot de buren begonnen te klagen. Ja, dat klopt inderdaad. Dat klopt inderdaad. Maar dat kost het hele kocht aan, aan de Mondharmonica Vereniging. Die He? stond nog in standwoord. Ja. En uh, nou ja, ik had hem voor 800 gulden gekocht. Dat was drumstel. Uh, in Haarlem. En ik heb hem uiteindelijk voor 300 euro verkocht. Ik denk een maand later of zo. Ja, de buren ik sta... zijn heel blij, je denk... waarschijnlijk. Ja, die waren wel blij, want ik zat alleen maar... Wat eerst... zat je dan te rossen daar boven uh, dat ja, zonnekamertje? Uh, in een Davida van Iron Butterfly. Die, die drum solo, ik weet niet, die ken, maar... In Ayrtona. Indie Ik kan het zo draaien. Die nummer is 17 minuten, geloof ik. Maar waar begin je mee met drummen? Toch in Indie Ayrtona? Nou, ik ben begonnen bij de drumband. Van Varen. Van hier in ja, de drumband. Heb je de Schellertrom gespeeld? Ja, ja. Oh, oké. Okay. Heb ik een uh, halfjaartje gedaan of zo. Dat was toch wel, uh, wel aardig. Maar, meer, maar... Drinken, meer drinken dan spelen, denk ik? Nee, je. nee, dat, dat was later bij hoor. Bij nee, zo. ik heb het over de, over de, over de drumband oh, zeg maar okay. En daar leer je dan de dienstmars hè. Uh, leer spelen spelen. Uh, ja, veel verder kom je ook niet, maar... Uh, maar dat was niet met de schuimkoppen van de carnavals uh, getuurd? Uh, nee, nee dat, dat heb ik ook nog gedaan. Maar dan heb ja. ik de bekkens gespeeld. Oh, Oké, okay. dan liep je mee met Ja, maar die grote apparaten... met Dat was heel erop. zwaar trouwens hoor, want die, die dingen wogen een paar kilo. En als je dat een half uur achter mijn kamer moet doen, dan word je, oh. he, dan word je moe. Sorry, ik moet even een kraan wegpinken. Dat viel, niet, dat viel niet mee. Nou, ja. en, nou, op een gegeven moment stopt ik hem mee, want dan moet je nog een biertje. Ja, ik wou zeggen. Dat zie ik ook. Dat als je zo'n drumband ziet, dan is er altijd eentje met die hele grote trom voor ja. af, ja. Ja. Je, je zijn buik. Ja, ik denk dat. gaat allemaal voor de drinktijd altijd. Het zijn ook volgens mij ook. Uh, het is altijd typerend, vind ik, die gasten met zo'n drum uh, voor uh, zo'n zo trommel voor een buik. Ja. Het Zijn ook meestal uh, goed gevulde uh, van die goed gevulde gasten die dan. Uh, er is een buik van hier tot ja, uh, van hier. En dan gaat staat nog eens een keer dat ding. Ja, wanneer Bepaai, ik was laatst bij een vriend van me. <laughs> en uh, zijn vriendin, uh, ik, stond, ik kwam binnen in de kamer en er stond een contrabas in de kamer. Een contrabas? Uh, ik zeg, wat doet die contrabas hier? Ja, <laughs> die was van haar. Oh? Ik zeg, maar hoezo begin je met een contrabass? Weet je, de meeste mensen beginnen een klarinet... Ja, of een blokfluit. Ja, ja. Blokfluit, blokfluit. Ja, En dan misschien ja. een clarinet. Nee, zij was met de contrabas begonnen. Nou ja, dat kan. Ja, ja. Dan ja. ja. moet je wel iedere keer de dingen op de fiets meenemen naar na, na ja. les. Dat is niet... Uh... Ja, en die grote trom had je ook <laughs> nog. Als je, had je, had je een, een, een, een, een, een bekken bovenop zitten. Oh ja. Dus met één met oh, ja. ja, hand... Ja, ja, ja, ja, En de andere bekken, <laughs> Ja, ja, ja. Ja, dat ja, ja. waren een mooie tijden. Ik heb ooit gitaarles gehad in Noord. Uh, dan begon je met Spaanse gitaarles. Uh -huh. uh, maar dan moest je je nagels laten groeien omdat je die, oh ja, dat die gaat die zonder je... plek. Dan moet je met je nagels, ja, ah. ik was al over 14 of 15. Ja, ga je niet ja. je nagels laten groeien? Dan hang nee, je ja, een dakgroot Ja, ja. ja. rotte ga je het brommers te voeren en uh, een dakgroot ja. hangen. Dan ga je niet. Ik helemaal niet. Zijn jouw gezocht uh, dat jij een uh, zo'n flamingo-gitaar? Uh, ja, er er twee les. Hij ja, kan graag ga echt doorzetten. Ik had wel graag piano weer leren spelen. Het is nog ja. wel leuk als je in een club ja. zit. En, uh, een mooi instrument spelen. hebben nog een, een piano dat je met een riedeltje kan doen. Ja. Maar goed... Uh, nou, we hadden... We hadden, we hadden. Ik, ben geen vol, ik ben geen volhouder. La, jaren later wilde mijn dochter dan iets anders. Ze wilde paardrijles. Huh. Dat is ook twee keer geweest. En toen kwam ze bij Rukers en zei ze Papa, mag ik er ook van af? Hoezo? Ik heb zo'n pijn in mijn kont. <laughs> <laughs> ook geen doorzetter. Nee. Nee, uh, we, nee, we hebben ooit nog wel eens een hele goede pianospeler in het dorp gehad die dan een riedeldje piano uh, zat te spelen als er een piano stond hoor. Uh, Hans Weiberg. Uh, Hans Weijermann ken ik. Ja en Hans, ja. Hans uh, Weiberg. Ook, uh, ook ja, nou, Dieke die die van, van Putten. Uh, de, ja, ook dat. Die die kan de, natuurlijk, de, ja, dirigent van het uh, mannenkoor. Ja, uh, Goede muzikant. Ja. ja zeker wel. Om maar even wat, uh, wat ja, namen te Ja, nee, nee, die waren er dan natuurlijk. Um, ik kijk uh, toch weer even. Of zullen we eerst al, nog even een nummer draaien? Wil beetje iets weten over wat je op televisie moest gaan ja, kijken? Ja, oh, ja. Ja, je het, ja, Nou Ja, ik, uh, zie, ik word nu de laatste dagen doodgegooid met Bondfilms. Uh, ja, dat, week, ja. Dat? dat kan ik je nog even meenemen. Dat is gisteravond al begonnen. Ja, nou. uh, vanavond. Uh, kun je kijken om half negen... Ja, mag ik weer kiezen. Ah, yes. dat, Diamonds, oh, ja, voetbal natuurlijk. Ja. <laughs> uh, maar, maar los van dat... als je nog dus niet geïnteresseerd bent in voetbal... kun je kijken om half negen op RTL 7... uiteraard een bondfilm... die begint in Amsterdam. Ook ja. Met diamanten. Ja. Oh, ja. Ernst Blocher ja. wil uh, met een, een wapenkeer met diamanten. en De, de film begint met, met, met Sens in Amsterdam ook. Met Sean Connery, Diamonds are Forever. Om ja. half negen. En dan op RTL 7... Uh, op, op Veronica, uh, dat is op RTL7. Veronica kun je kijken naar Baby Driver. Met onder andere met Kevin Spacey en Jamie Fox. Hmm. En het gaat over een jongeman die is licht autistisch. Die rijdt een getaway car. En dat is de Baby Driver. Uh, en hij wil eruit stappen. En dan krijg je een telefoontje achter zich aan. Dat is een mooie film, baby, uh, baby Driver. Dus hmm. om half negen, Baby Driver of Diamonds of Forever op zeven. Dan gaan we kijken naar morgen om half negen op Veronica. Veronica blijft gewoon goede films In hebben. Kingsman, Secret Service. Die heb je vast ze gezien, of niet? Ja! Ik heb ze ja, alle met, twee gezien. Uh, met Conor Furt, Taron Egerton, Samuel L. Jackson Michael Caine. Dat is wel een mooie cast. Het uh, verhaal van de die wordt dan eigenlijk secret een secret agent. Mooie film. er zijn er twee van de Kingsmen. Uh, woensdag ook om half uh, negen op RTL 7. Uiteraard een Bondfilm. Live and Let Die. Roger Moore, Jane Seymour toen ze nog uh, te doen was. Volgens mij zit daar mijn, mijn motor in. Die BMW r 1200 zee Met die scène op, op die, die hele smalle uh, oh, ja, huis ja. daar. Maar Live daar zit ook die legendarische scène in. Het uh, is uh, dus namelijk... Jeff uh, uh, het zit erin met Kananga. Mm -hmm. Die uh, donkere man die wil uh, de wereld van nu en dat, dat is uh, uh, met Roger Morris deze. He? En dat is die scène met die dubbeldekker. Dat de hele bovenaf. Ja, oh, ja, ja, ja, ja, ja. Volgens mij ja, ja, dat ik ja, voor het eerst zag. Ik dacht van, my god. Dat was natuurlijk heel jong. Ja, ja, ja. Want het is ja, volgens mij ja. 73, deze film. Deze is wel ja. ja. ja maar het hele boven ja. boven van Die dubbeldekker ging er af. Maar goed, als je nu kijkt naar die is Het is allemaal een beetje gedateerd. maar wel Natuurlijk, maar het blijft een sentiment. sentimenten. Maar leuk, hartstikke leuk. Toch? Ja, wel. Dan gaan we naar donderdag. Met om een bondfilm denk ik. Ja, weer om half negen half negen om RTL 7 weer een bondfilm. De member, the Golden Gun. Ja. Uh, uh, Scaramanga. Scaramanga. En Christopher met... Lee. Ja, de oude, oude Dracula. Ja, oh, en ja, een ja. bekende van de oude loogman. Hè, want uh, dat uh, daar is een foto oh, ja. van... dat de oude loogman... Christopher Lee... Uh, die waren toen oh, met ja. elkaar in gesprek. Ja, zeker wel. Dat, ah. uh, dat wist ik niet. Maar um, en dat is een, een grappige... want <coughs> ik heb even gekeken wat die film kostte in die tijd. Zo. Uh, die kostte 7 miljoen om te maken, de Man with the Golden Gun. Hmm. Uh, en die bracht 100 miljoen op. Dus zo. nominaal bracht dat de film best <laughs> ja, wel uh, uh, tegenwoordig maken. Is films die beginnen met de het maken 100 miljoen. Hmm. En dan hoop je dat het, het geld oplevert. Maar dat is dus de Man with the Golden Gun. En wat ik echt een aanrader vind, uh, is niet zo'n hele oude film op Veronica om half negen. donders. Longshot Long hmm. Shot met Charlize Theron en Seth Rogen. Dat is een hele grappige film. Zij is presidentkandidaat en hij is een jeugdvriend van haar. Ja. hij past te vroeg op hem op. En hij is nu journalist en zij huurt hem in als speechschrijver. Ah. En dan, nou ja, wat er dan gebeurt, moet je zelf nog kijken. Maar dus, om half negen donderdag, longshot. Dat kan ik je aanbevelen. Dat is echt een leuke film. Dan gaan we naar de vrijdag. Uh, de vrijdag uh, zou ik blijven hangen op uh, net vijf. Om half negen begint het met The Post. En The Post is een, een klassiek verhaal over de Washington Post... waar destijds de uh, hoofdredactrice of de eigenaresse uitgever... was Catherine Graham, gespeeld in Mail Streep. Dat ja. nou, kan niet, niet fout, En Tom Hanks zit er ook in. En het gaat over de primeur, over een enorme affaire die werd later bekend, de Pentagon Papers. En dat is dat uh, Amerikaanse presidenten de oorlog hebben... weer downsizen en uiteindelijk... dat waren de Pentagon Papers. En dat is best wel een, een, een, ja, dat is een enorm uh, verhaal geworden... Uh, en tot slot, da daarna ook op net vijf om kwart voor elf, uh, uh, als je hem wilt zien. Uh, Spotlight. En Spotlight is een film met Mark Ruffalo, Michael Keaton en Stanley Tucci. En uh, dat gaat over het verhaal van de Boston Globe. En de Boston Globe won in 2003 de, uh, de zeer Pulitzer Pulitzerprijs. De dus journalistieke prijs. In Amerika. En dat ging toen over het misbruik in de kerk door katholieke priesters. En die moesten hebben het toen ook naar buiten gebracht. Er waren heel veel Je ziet wat een strijdje moet leveren hmm. om dan dat nieuws naar buiten te brengen. Dat is natuurlijk een andere tijd. Hmm. Uh, dus het gaat over het verhaal van uh, uh, de Boston Globe. En dat tot slot op Netflix. We hebben het er net al even gehad. Ja, ik zou toch even naar Sjoe mogen kijken. Uh, gewoon om hem gezien te hebben als je liever bent hmm. naar autosport. Dus dat was hem. Dat was hem. Ja. Goed, uh, dan gaan we weer terug naar Hans Botman over oh. uh, drummen. Dan heb ik hem er maar even ja, bij uh, Veel const, drum, ja, Veel Collins met Ja, Indieer. Daarna Heel even cool. een beetje lucht uh, drummen, ja. dus. Ja. dus die uh, rat die dus uh, nu eerst... Dit is, uh, uh, de rat, uh, die ja, ja, ook... Uh, ja, die wil, ah, wil veel Collins nagaan straks. We hadden het net over, iedereen kan deze drum solo spelen. Ze dachten altijd dat het nummer ging over verdrinkingsdoos. niemand, nee, ja. jarenlang. Maar dit nummer heeft ook Collins geschreven voor, zijn, voor of tegen zijn ex-vrouw. Het gaat over zijn scheiding. Ja, dat is okay, dus best wel ja. een ander uh, verhaal. Maar ik hoorde net, het, dus ja, zo nou, makkelijk nou, was hij niet, die drum solo, hoor ik. Uh, tom, ja. tom jullie drummer... Nou, drum? ja. Wij, wij, wij uh, zongen, dit. dus manneko zong dit nummer zijn een van de optredens in de ja. kerk. En dat was met Douw en Wijnaldi op ja. gitaar. Uh, het ging allemaal prachtig. En uh, Ton Bakker die speelde de drums. Boulanger. Dus. Ton Boulanger, maar die... Uh, uh, hij hij, hij, hij uh, sloeg hem veel te vroeg in. Zeg maar. Dus ja, dat, was, he, dat hele nummer... Na, na, in, de tijden, in de kerk ook dus, nog. In de kerk, ja. Met uh, drie, vierhonderd man erbij. Sorry, ja, we sorry. We hebben sorry. Erg We hebben erg sorry, zeker, uh... Maar goed, uh, ja, dat gebeurt allemaal. Ik bedoel, er gaat een hoop dingen mis, hè? Ik bedoel, uh, ja. Ja. Ik las een uh, prachtig verhaal over een uh, Arsie, de bruine beer, en een zekere Veronica Disha. Uh, deze vrouw uh, uh, uit Novosibirsk in Rusland. Die uh, heeft een beer gered, een bruine okay. beer uit het safari Park. Uh, uh, uh, uh. Uh, dat vaarpark ging, uh, ging failliet. Ja, nou, uh, Vroeger had je de, de, de, het aapje van de orgelman. Dat mag allemaal niet. Ja, en ja, je met ja, een beer ja, op de ja, foto. Ja, ja. Belachelijk natuurlijk, die dieren. Maar de, dit dier kon natuurlijk nooit meer terug in de vrije natuur. Dus die heeft ze een beetje gehouden. Ze kon niet in het wild vrij laten. Want die man, dat, dat, dier zou, dat dier zou natuurlijk sterven. Hij ja, ja. wist niet meer hoe hij moest eten. En, toen stond Jagen, ja, ja. en nu is er een filmpje opgedoken van deze vrouw. Uh, zij gaat vissen. Uh, en dan gaat hij mee de beer. Dus zij zit met een hengeltje langs de kant. En dan zit er een beer naast. Die gaan samen vissen. Alleen die beer, die, die vist gewoon die dieren. Die vissen met zijn, met zijn pootje uit het haat Hij zit te wachten tot het dobbertje ondergaat. Ja. Dat is een heel grappig film. Je moet nog steeds denken aan het verhaal van Franke... over die beer die op die fiets ja, ergens is. Ja, die beer die fiets. Dus dat, is ja. ja. Frank, ja. af, dat is een klassiek verhaal. Ja. Franke en ik hebben een hele andere. Dat is een klassiek verhaal over... dat er ook zo'n circusbeer... maar dat is een getrainde circusbeer... Ja en die, ergens ook in een Oostblok dorp, en die beer was getraind om op het circus bij fietsen te rijden. En dat verhaal waar is het al grappig. Iemand zat dus in dat dorp op het terras, en de postbode had ergens fiets neergezet tegen een muur en die beer was er naartoe gegaan. En, en die staat op het terras... zagen ze op een gegeven moment een beer op een fiets... van de postbode voorbij komen. <laughs> ja. Het interesseert me echt geen ene reden... waar gebeurd verhaal is. Maar ik zie het namelijk gebeuren. Jij zit op het, ja, ik op zie het terras... Het ook gebeuren, en ja. je ziet ineens een bruine beer... op een fiets voorbij komen van de ja. postbode. Ja, ja. Met van die flapperende tas achter. Natuurlijk, ja. Tuurlijk, beetje, ja, ja, ja zoals ik... Uh, ik ja. moet er onwaarschijnlijk om lachen. Maar ja. ik denk ook dat het grappig is... als je langs je ziet en mijn vrouw langs de kant zitten... Met een hengeltje om te vissen. En er zit een beer naast een ja, heel Een beetje apart, mee te kijken, apart, toch? Ja. Want, uh, ja, ja, ja, ja. Ja, ik kom niet verder dan een hamster in die, die in mijn hand zit. of een rat rattymond. Ja, of een, ja, of een, ja, of een Dat zou goed zijn ja. als die rat... Ja. Als Mr. Blake met die Ja, of met die beer samen. Ja. En dan. Radatadam. Ja. Ja. <laughs> ah, ja, we hebben een mooie Ru beest, beestenband dan. Ja. Nu uh, uh, al een hit. Ja, ja, dus, ja uh, uh, dus dat een hey, ik, wat ik. Uh, uh, <laughs> jij hebt een dochter, volgens mij. Ik heb twee dochters. Twee ja. dochters, ja. Uh, ik heb een dochter en een zoon. <kwijnt> uh, dus ik ga er vanuit. Dat je 100% zeker weet dat het jouw kinderen zijn. Ze uh, hebben jouw streken, jouw, ja, ja. jouw kenmerken, ja, uh, ja, toch? Ja. Ja, ja, ja, ja. En bij mij zegt ze ook, mijn dochter lijkt bij mij en mijn zoon ook. Mm. Uh, dus daar is ook geen twijfel over. Uh, maar er is een verhaal. Uh, is in, in, in, een, een mevrouw die inmiddels volgens mij in Amerika woont, een vrouw uit Ghana. Die heeft vier kinderen. Maar ze is getrouwd met een hardwerkende, zorgzame man. Maar die vond ze niet zo aantrekkelijk. Oh, dat kan. <laughs> Uh, dus dat heeft ze gedaan? Deze vrouw heeft bij een andere man... vier kinderen uh, gekregen. Oh. Alleen dat heeft haar man nooit geweten. O oh, jee, o oh, jee, oh, jee, En dat kwam, ja, moet je oh, voorstellen... Lelijk, lelijk. Dat is vrij, Maar uiteindelijk kwam het, aan de, uh, kwam het naar boven... omdat er een queen card aangevraagd werd... voor uh, Amerika. En dan moet je dus een DNA-test doen. Hm. Dus al die tijd dacht die man... dat die vier kinderen van hem waren. Ja. En dat bleek dus gewoon... zijn kinderen zijn uit die DNA-test. En het antwoord dat ze kon geven was... Ja, ik had het wel gewild, maar ik vond je te lelijk. En die mogen allemaal dekken van, hoe kan ja, ik... ik een mooie kinderen, kan ik een mooie nee, kinderen krijgen? Ja. Ik moet je voorstellen dat je er gewoon achter komt dat je geen kinderen mag maken bij je vrouw, omdat ze je te lelijk vinden. Ja, ik heb eigenlijk ook hele mooie kinderen. Nu ga ik toch op. Ja, dus zie je, dat bedoel ik. Ik, wil, ik, ja. weet het bijna ja. ik denk ja. dat we ja. toch een dna tje moeten gaan doen. Ja, nou, ja. doen. Uh, ja. Ja, oh, ik oh heb geen record nodig, gelukkig. maar. <laughs> <laughs> Misschien uh, straks wel hoor, met je COVID-pas. je, ja. Je weet het niet. dat zou kunnen. COVID-pas? Met je COVID-pas, als jij straks op het terras zit... en je wil naar binnen om naar de wc te gaan, heb je dat gehoord. Dan moet ja. je je, je, je COVID-vaccinatie uh, laten zien. Oh? Dus als jij niet gevaccineerd bent hè, op het terras, mag dat. Maar je wil naar binnen om naar de wc te gaan... dan moet je het toch laten zien, anders kun je het niet naar de wc. Ja, het gaat helemaal nergens meer over. Ik bedoel... Uh... Ja, omdat het in een binnenruimte is. Want er is een verschil gemaakt tussen ja, een buitenterras. Ja, ja. Buitenterras of je niks laat zien. Als je nu op het strand ja. gaat zitten en een broodje gaat eten ja. op het strand of je straks niks... Vanaf de 25ste. Ja, vanaf de 25ste. Ja, ja dus we, zijn er, we zijn er bijna. Nou ja, e, e, ja dat, Blijft er zijn weer nog hele uh, discussies. We nee, ik, ja, nee. ik weet het niet wat ik daarvan moet vinden. Dus. Nee, het, ik vind het ook een beetje vreemd allemaal. Maar goed, uh, ik hoop dat we er over een, een paar maanden vanaf zijn. Gisteren, was het, uh, gisteren oh. waren er 1300 uh, mensen met, uh, je, uh, met covid. Ja. Dus dat, dat is over de helft van wat het normaal is. Dus uh, we're almost there. Ja. ja. Maar het blijft wel, hè, het virus. Ja, de dus het niet, het gaat niet, gaat de niet de... weg. Het de gaat, gaat heeft niet heeft mee. meer. 90 besmettingen. Een aantal al, hadden, ze, uh, to, hadden ze al uiteraard, die hadden het al toen. Ja. Ja. Ja. Dus het is gewoon. Uh, ja. 0,045% of zo. zo. Ja, ja, op 70.000 mensen. Nou, ja, nou, dat gaat, dat gaat helemaal door. nergens over. Dus ja, ik zou zeggen: volgende week Lowlands, volgende week allerlei andere festivals. Alles, Dat vind ik ook hoor, dat vind ik ook. Oké, maar schrijf goed. Um, zullen we doen die column van jou, uh, Tino? Of, oh, gooi op, ja. Uh, ja, dan, uh, dan uh, gaan we dat uh, doen. Oh, oh, oh, oh, oh, het gaat weer helemaal niet goed. Ik oh, uh, heb het schuifje staan. Nou, dan moet ik weer helemaal, heen, ja. helemaal opnieuw. Ja, wat wat is dit. open, dat weet je toch? Ja, dit is, dit is echt waardeloos. Uh, wacht even, want ik uh, moet eerst even dat, uh, dat bumpertje er even bij pakken. Dan zet ik hem aan en dan komt hij nu. De kolom van Stijl. Stembevrijding. Ik wens je veel personeel. Alle clichés zijn waar volgens deze oeroude jiddische wens. Ik heb het grootste gedeelte van mijn leven als betrekkelijk solist van mijn pen en conceptjes bedenken kunnen leven, zonder strak hiërarchische afdelingen, klankbordgroepen en stuurgroepen. Toen ik ging werken binnen het publiek omroep domein viel bleek dit echter onoverkomelijk. Dus werd ik regelmatig verteerd op kansloze vergaderingen met stafafdelingen plus een specifieke sores op het eigen veilige eilandje. Verbinding maken is weinig gegeven. En hoe fijn is het om op je eigen stukje grond te blijven? En wanneer er niet genoeg coherentie lijkt in een bedrijf of de stemmen staken... wordt er een overleg met een stuurgroep en een klankbordgroep... voor te veel geld een nog kansloze tevredenheidsonderzoek gedaan. En wie hier ooit mee te maken heeft gehad... weet dat alle tevredenheidsonderzoeken uiteindelijk op hetzelfde uitkomen. Want de echte ontevredenen, de drietjes zeg maar... zijn meestal al vertrokken en een tien haalt niemand. Tien mil verbrand, hopsa, altijd een zeven. Standaard met tevredenheidsonderzoeken. Door bescheiden succes werd mijn werkende schil van getrouwen... in de loop der tijd groter en groter... Want wanneer je teamplossing uit tientallen begint te bestaan, gaat de niet-wenselijke personeelswens in vervulling. En vervolgens moet je beoordelingsgesprekken met collega's hebben over wensen, verlangers, verbeterpunten en een stukje aandacht. Om achter kleine en grote geheimen te komen die je eigenlijk niet wil weten voor je collega's. Het is niet heel kinky, maar Plossing bleek er een producer rond te lopen die aangaf bij een volgend project niet in de weekenden te willen werken. Dat was een ongemakkelijk detail, was dat het vrolijke zomerprogramma op zaterdag en zondag werd opgenomen. Een stapje gekker werd er toen in hetzelfde team een gastenredacteur zat... die maar niet over de brug kwam met leuke, bekende Nederlanders. De gastenredacteur, verantwoordelijk voor het uitnodigen van alle hoofdrolspelers... bleek een fobie te hebben die mij nog niet bekend was. Een vegetarische kannibaal, want de persoon in kwestie had een telefoonfobie. Lekker dan. Iemand die er niet is als we filmen... en een kampioen die niemand durft te bellen. En daar moesten we dan twintig uur televisie mee maken. Maar toen ik dacht alles gezien en gehoord hebben... kwam kaasdanser nummer drie voorbij... Die durfde wel te bellen en die werkte ook op zaterdag. En dat was dan het goede nieuws. Maar hij wilde bij het aandachtspuntje verlangens- en of verbeterpunten... wel dat publieke publieke op hem hielp om zijn stem te laten horen. Er stond een verzoek tot een extra cursus stembevrijding van 3000 euro ingevuld. Een wat? Een cursus stembevrijding. Ieder mens heeft een stem en kan zingen, werd me achterloos gemeld. Er stond inmiddels een speciaal getimmerd en geïsoleerd stembevrijdershuisje in de tuin... om zichzelf vrij te zingen. Dat was al een hele goede investering geweest, zei hij. Het stembevrijden schijnt tegen klachten en emotionele blokkades te helpen. Precies wat je nodig hebt als je een cameraploeg moet inplannen... en een taxi voor een bekende Nederlander moet bellen en een hotel reserveren. Maar nu was mijn ster-producer klaar voor de vervolgcursus. Er kwam trouwens ook een stukje stemhealing bij. Ik probeerde nog een grapje te maken, maar zijn doodserieuze blik... deed mijn stem verstommen in plaats van bevrijden. Maar dan? Wat is er tegen een beetje stembevrijden in je eigen tuin... Ik heb vervolgens mijn eigen mijn krabbel gezet, onder één voorwaarde. Niet in het weekend alsjeblieft, en kun je vandaag nog wat mensen bellen voor mijn oude stembevrijder. Ik zeg het, ik wens je veel personeel. Mensen, Jab's,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 So long until you start to smile. You may smile. Hem afgelopen donderdag als tweede draaien. Volgspot was de eerste. Toen dit nummer uitgebracht werd afgelopen donderdag. Um, Joey vriend uithoren. Heet hij. Mooi nummer. Ja. Ja, en het nummer heet Smile. En ja, min of meer heeft hij ook. Een voorbeeld, dat is Leonard Cohen. Nou, dat zit er toch wel een klein beetje, wel een ja, beetje in verstopt... Ja, ja. in de stem van hem. En uh, dit komt bij een Volendams label vandaan. Oké, okay. goede studio waarschijnlijk geweest. Uh, uh. Ook, ook dat. Want uh, ja. dat laat hij allemaal doen. En het is ja, de ode aan, aan de lach. Mooi, dus, mooi. Dus, uh, dus het is een heel mooi ja. nummer. Nu nog er weer om dat op de landelijke radio... Een beetje um, te nou ja, ja is, dat is dus... Uh, ja, bij deze de al een de keer de ge ja. gebeurd. Maar uh, het gaat erom uh, dat er meer mensen... dus dit oppikken. En ja. uh, nou, ja, Wij doen... Doen er dan een klein beetje oh, aan. Uh, en ik doe er op donderdagavond heel veel aan. Er luisteren hier ook heel veel mensen naar. Dus zo. Kan alleen maar bij, he, dat weet je toch bij. Ja, ja jongen, niet normaal. Ja, niet nou lacht. Lacht. Ons, ze staan ook voor de deur van... van We zijn ook heel goed beluisterd in Albanië. Is dat zo? Ja, ze ja. ja, schijnen ook heel goed beluisterd te worden met ZFM. Over uh, Kant ja, nog wel gesproken. Ik zat vanmorgen naar een onderdeel van het NPO Radio 1 Journaal te luisteren. In Twente hebben ze daar zo'n kanaal uitlopen baggeren. En daar zijn een aantal van die huizen verzakt. En de provincie loopt een beetje moeilijk te doen. Want ja, die huizen zijn verzakt. Het is een beetje vergelijkbaar als in Groningen. Maar nou komt het. Er is een stichting in het leven geroepen. om die mensen bij te staan. Weet je hoe die stichting heet? Kan nog wel. Ja. Nee, ja, ja, echt, echt waar. Dus die heet Kan nog wel. Maar luister, deze show. Ja. Maar Het geeft ook wel weer nieuwe perspectieven, denk ik. Want als, ja. kijk, als, als dingen. Als je subsidie kunt vragen voor dingen die verzakt zijn... dan kunnen wij ook wat aanvragen. Ja, maar wel, maar wel, maar wij ja, maar wel. beginnen toch ook een beetje te ja. verzakken. <laughs> mezelf haar, Absoluut, ja. Ja. Ja. ja. Dat is wel erg mooi. Dat proberen bij de gemeente. Zakker joh. Ja, ja. Zak erin. Mijn vriend Hans en ik, we zijn allebei een beetje verzakt. Ja, ik, ik, kunnen we de subsidie vragen? Ja, zwakke knieën. Het zakt allemaal een beetje in. Ja. Vanmorgen ja. kwamen wij tot de conclusie... ja, een heel pragmatisch dingetje... maar mm. uh, dat wij dat op het kattenvoer... Uh, bij ons in de, uh, de voorraadkast... dat daar dus uh, muisjes op afkomen. Oh, dat is, uh, En ik zag dus de tip van de week... en die ga ik straks ook even doen. Mm -hmm. Even Klassine het ik spelen. Uh, nou, Hoe je van je muizen afkomt... Mm. Uh, een theezakje. Is dat zo? En de muizen houden niet van de geur van thee. Dus als je bij de opening waar de muis ongeveer binnenkomt... Dus je zit langs het plintje... komen meestal... Achter de ijskast langs het plintje. Mm -hmm. Als je dan moet een theezakje... en het liefst een munt thee. Daar houden ze helemaal niet van. Is, is dat een gebruikt theezakje? of een Jij die? moet een nat theezakje doen. Ja, maar die blijft. Je kunt ook, als je, dus als je s'mors wakker wordt met een oh, beetje okay. moeilijke ogen. dan kun je ook een nat theezakje op je ogen leggen. Ja, dat, dat kan het ook ja, enorm te helpen. Dat doet nog wel heel veel. Ja, dat doe ja. ik ook. Ik heb, ik heb het alleen daarvoor. Ik drink helemaal geen thee. Maar. <laughs> Maar ze hebben dus een hekel aan, je moet wat blaadjes munt je, uh, of gebruik je theezakjes in hoeken en kieren waar de muis doorheen kan komen. Oké, okay. ja. ik ga het straks even doen. Nou, dat is wel een hele goede tip, ja. Dus, ik bedoel, het, is wel, het kan nog wel maar hier heb je echt wat aan, hè? Ja, absoluut. Ja. Ik, ik ben ook een beetje kapot nu. Ik, ben, ben, ik moet uh, even uh, gaan zitten. Dus uh, volgens mij moet je... Nieuws, moet je uit... Het eerste nuttige nieuws überhaupt ooit ja, in deze show. Ik denk jaar. dat, dat je toch gekope, iets... Een oplossing. Hè? Ja, ja. ja, dan, ja dan, anders gooien ze weg. Ja. Ja, Zit je er doorheen? Moet je een stemdingetje doen? Stem, uh, stem, ik ga een cursus stembevrijd. Ja, dat lijkt me een heel goed idee. Ik vind het wel wat voor jou ook, ja. Zou je denken ah. Je moet een hop in de tuin... En het verhaal is, iedereen heeft zijn eigen stem. Ja. Je moet het ook niet, want ik vroeg namelijk ook nog aan die meneer... Mo Moet je dan mooi kunnen zingen als stembevrijd? Nee, juist niet. Dat maakt nee. allemaal drol uit. Je mag heel vals zingen in je eigen tuin. Ja. Met, met de duur op slot. Tch, hey, maar de ZFM heeft toch een heleboel geld. We worden het En ja. Ja. Kunnen we kunnen dat makkelijk betalen, toch? 3000 euro. Natuurlijk. Dan ja. doen we Kut. de cursus. Ja, ja, dan doen we alle is dus 10.000 euro. Ja, ja. Nee. en we worden er ook en, nog en beter en van, denk op ik. Op ja, daarom. Ja, ja, nou, ja. vraag ik me altijd wel af, <laughs> hoor. Dat is niet dat. En uh, ander uh, wat ik ook nog best wel raar nieuws vond, dat was het feit dat er een uh, en dat vond ik een paar jaar geleden vond ik het al belachelijk mm -hmm. uh, op de kermis. Uh, ik liep op de kermis een paar jaar geleden en toen waren de kinderen echt een stuk uh, jonger. En toen kwam mijn zoon in ene met zo'n hoe uh, heet zo'n ding, zo'n uh, waterpijp, uh, zo'n fuchsiapijpje. Oké. Okay. Mm -hmm. Maar dat is zo'n uh, weet je, wel, dan moet je dan water maar, loen, maar dat komt er ook maar dat, dat is ja. hartstikke slecht. Ja. Ja, maar ik denk dat hij 13 was, of 12 of 14. Maar niet een speelgoeddingetje. Nee, een gewoon echt. En die gaven ze op de, op de kermis weg. Okay. Ja. Als je dan in plaats van een beertje. kreeg je ook maar. Mijn nee, ons neefje liep wel, die is ook 14 of zo. Die kreeg gewoon een uit mee van zijn man. achter zijn. Uh, weet je wel, plaats van, uh, met de of, of bij de schrijvers of bij ballen gooien. Nou, belachelijk. Ja. Ik heb dat, wat moet je tegen doen? Ik heb het ding afgepakt en weggegooid. Maar het kan nog gekker. Het is namelijk in Zaandam, op de Zaanse kermis. Oh. Uh, de burgemeester van Zaandam, Jan Hemming, heeft ingegrepen op uh, de kermis. Want daar gaven ze geen shisha weg als je, uh, alle ballen, of als je het touwtje trekt. Maar dan kon je een mes krijgen. Een mes? De biel ben je dan. Ja. Een mes. Uh, die kinderen zijn afgepakt. Het kon dus gewoon <laughs> in Zaanstad kreeg je dus gewoon met ballen gooien. Ja, ik weet niet hoe groot het mes was, maar gewoon een steekwapen. En wat is er nou op dit moment aan de hand? Wat is er overal Nederland in de hand? Ja, jongens, lopen met steekwapens. Lopen, lopen ja. met steekwapens, lopen de ja. uit, kinderen zijn allemaal bang en toestanden krankzinnig. Nou, die burgemeester heeft eindelijk, uh, uh, wat is er mis met een fucking teddybeer of een suikerspin? Nee. Hebben uh, ze eindelijk, uh, eindelijk een beetje die, die, die, die namaak uh, ja. weten weg te krijgen? Ja, dus dan, ja, ja nepwapens. Nepwapens ja. natuurlijk, revolvers, uh, stenguns, uh, weet ik veel. En nu komen de nou, steekhuizen mensen. Dus Overigens, uh, we hebben het over dit soort uh, malotigheden en dommigheden. Uh, de dommigheid die een anderhalve week... Ja, ik haal even iets serieus aan. Die gasten die in de Urk met, uh, met al die, uh, ja, die, die uniformen... Die, uh, die zijn ja. toch even... Uh, bij iemand die de Holocaust heeft ja. meegemaakt, ja, die even die op, die op bezoek heeft, ja. geweest. Ja, en uh, daar uh, ja. werden ze toch wel een beetje. Uh, schrokken ze toch een, kennelijk een beetje van. Uh, dat ik voor ze. Dat, voors, ja. Nou ja, ja. Dat, dat, dat heb ik wel meegekregen. Maar had je die poster nog gezien die ze ook nog aankomt? Ze konden ze namelijk op 18 september, dat is uiteraard niet doorgegaan. Nee, tuurlijk. Dat is een poster gemaakt van de Kloek-Kloek Slim Party. Dat hadden ze ook nog even. Oh, ja? ja. ja. Welke was... leuk verkleedpartij partij. Ja, met, ja. Een, met, een, met een witte pummust op je hoofd en een Branders kruis. Maar, ja. hm. kijk. Uh, hoeveel domheid, ik bedoel, uh, tegen zoveel domheid is natuurlijk ben je gewoon niet opgewassen. nee. en dan zeg je, is weer als een verkleedfeestje, ja, ik wil, ik weet niet, maar er zijn, ik bedoel, er zijn ook ouders, hè? Ja, Want zeker. als mijn niet. kind dat ja, zou flikken, uh, ik wil doe doen lekker ja, normaal, hè? Ja, Gebeurt niet nee, dat dus het zegt het niet, ook maar, iets ja. over wat er. en laten we nou even ja, ik bedoel niet over het is een rare dorp, Urk is een raar dorp, uh, maar. Uh, dat is ook de eerste plek waar ze een, uh, een, een vaccinatiestraat in de fik hebben gestoken ja. Dus ja. ik had al niet zo'n hele hoge pet op van de Urkenbevolking. Ik geloof dat er 10 of 15 procent gevaccineerd is. Dat is een meer. 23. Ja, 23 ja, ja het zijn dus niet de ouderen. Hè, want die ouderen die zijn ja. wel, ja, die zijn ja, wel, die wel gevaccineerd. Die wel maar het zijn de jongeren voornamelijk. Ja. Maar kom man, ho hoezo ben je zo gek om een vaccinatie te hebben? Ik heb ook een serie die loopt Urk. Ja. Ja, nee, uh, even Het is in ja. Volendam je nog iets hoger in dan in Urk. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, ik vind Volendam nog, nog wel een beetje vergelijkbaar met Zandvoort, ja, uh, vind ik. Dus, uh, ja, dan uh, maakt ja. het tenminste nog een goede muziek nog wel. Met, uh, dat uh, ben ik helemaal met je eens. Uh, ja, ja, ja, vinden, ja, ja. Maar, ja. maar in Urk niet. Ik heb nog nooit een urk Urk's liedje gehoord. Jij wel? Nee. Nee, Er, wel, nee, er nee. wel heel veel stembevrijders in Urk te wonen. Dat. heb de koord. Ja, je stembevrijders. Het ziet allemaal een huis in de tuin. Ja, uh, ja zullen ja. we dan toch nog maar even een, een boestdoekje muziek? Nee. Ja, ja, lekker Jongens, nou uh, blondie dan maar, jongens. Urk en monnik. Deze dame doet het ook nog altijd wel leuk uh, hier bij ons. Uh, hier de 10 morgen kan het nog wel. Ja, we zijn uh, bijna aan het. Uh, nou, we hebben nog een minuut of tien. Ja, dus, uh, zijn, ja, ik een een neem moment. aan. Uh, heb jij nog ergens ja. ook nog straks uh, voor straks tegen de tijd nog een top, top tientje? Heb ik ja, er nog ja, hey, en, uh, ik, uh, jij wel eens bij? Uh, en Doe jij mee aan uh, straatprijs, postcode, loterij, bingo, ja, ja, ja, gedoe ja, ja, en, ja, en gedoe ja. en zaad, ja. loterij? koop je ook kaartjes op? Nee. Speel me even via de bank, dus elke maand... ja Dat is tegenwoordig de vriendenloterijen. Heb je wat gewonnen? Is dat zo? Ja, ja nou, echt Vijf euro, uh, ja. 20 twintig euro. Ja, ja. En jij? Ik doe misschien nog vijf uh, jaar meer ik, uh, ik heb uh, niet zo lang geleden nog een uh, cadeaubonnetje van de Hema... en een cadeaubonnetje van de Blokker gekregen. Oe, je, dus, maar waar, uh, je, waar, waar heb je als gewonnen in het lokale... Volgens mij uh, gewoon vanuit uh, een van die, uh, van die loterijen. Uh, de postbode oh, ja. Ik heb wel eens gewonnen met zo'n lokale loterij dat je... Met prijsjes van de lokale... Ja, ja, dat gaat de van voor een goede doel. Ja. Maar er is een vrouw in Duitsland... Ja. die had een lot gekocht in de loterij... en dat stopte ze in haar handtas... en die heeft wekenlang rondgelopen met dat lot... Ja. om er vervolgens na uh, ruim een maand achter te komen... dat het een winnend lot was. Ach, en haar. 20 oh, uh, uh, ja, euro Ik word nog steeds mistig bij de gedachte... dat ik wekenlang achteloos met het uh, lot, uh, lot in mijn tas heb rondgelopen... zegt de winnares. Het kost slechts 1,20 euro om te kopen... Ze wil nooit meer mee naar de loterij. Ze zegt, ik heb inmiddels genoeg voor mijn man, de dochter en mezelf. Weet je wat die vrouw gewonnen heeft? Ja. 33 miljoen euro. Zo, dan? 33, 33, 33, 33 30 30 miljoen. Miljoen. miljoen. Maar hoe denk je dat je achteraf... Die vrouw had gewoon dat lot, dat lot inderdaad in de handtasje zitten. Ja, toen wisten ze het niet. Nee, dus daarom, dan Maar dat ja. zegt ze, achteraf. Achteraf, ja. Achteraf ja, ja, heb ja, je ja, gewoon ja, een handtas van 33 ja, miljoen. Gewoon... Ja, op de bar gezet, terwijl je een kop koffie bestelde. Goedemorgen. Ja, dat kreeg je pas achteraf, heb je pas een hardklap te pakken, denk ik. Ja, nou, lekker op vakantie gaan dan, hè? Waar, zou je, waar zou je heen gaan op vakantie? Ben jij wel eens in Zuid-Afrika geweest, of niet? Ja. Ja, prachtig, hè? Heel mooi. Nou ja, dat is mooi om er een keer heen te gaan. Op de Kabel Goede Hoop, heb jij die pink, pinkwinst gezien? Ja, bij nou, dat bleek, nee, nee, nee. Nee, als, gebied... als je daarheen rijdt, Kabel Goede Hoop, en de punt, de Atlantische Oceaan, Zuid-Oceaan. En als je terugrijdt, kom je langs dat uh, pingwinpark. Zeg maar, mis, okay. die, die leven daar bij de rotsen. Er zijn dus van de week uh, 64 pinguïns om het leven gekomen. Zwartvoetpinguïns. En dan denk, je, denk je, hoe? Door bijen steken. Bijen steken? Ja, heel ja. apart. Hè? Dat is nog nooit gebeurd. Ja. Maar 64 dode dieren, een beschermende diersoort... Maar uh, aanvallen door een uh, bijenkolonie, kennelijk, of zo, ja, heel vreemd, heel vreemd, heel vreemd. Ja. Heel vreemd. Dat waren ze allergisch, want in principe moet een bijensteek zijn, nou ja, het is een klein, is een klein is... Maar ja, als er een, een paar duizend gaan steken, dan... Ja, dat is best een uh, beetje ja. veel. En je kunt, als je allergisch bent, dan kunnen ook overleven ja, Sommigen dus... sommige waren twintig keer gestoken, dus dan, ja, het zou kunnen zijn dat je dat niet overleeft. dat zou kunnen. Ben je wel eens gestoken door een wesp of een bijna? Jazeker. Ja, ja. Maar heb, dan, sommige mensen die, die, die die kunnen er helemaal niet tegen. Nee, die die krijgen, krijgen uh, inderdaad. Opgesloten tong, en stikken en bijna. Ja, dan dus moet je antihistamine anti -histamine pillen nemen. Nou, waar, waar ik denk. nog wel bang voor ben dat je je kinderslok uh, drinken neemt. Dat, dat er een wesp in zit. zit. Ja, dat moet je nu niet hmm. hebben natuurlijk. Hè? Hmm. Maar gelukkig gebeurt het heel weinig. Wespenseizoen is er eigenlijk niet meer, hè? lijkt het? Heb je ook veel wespers gezien uh, deze zomer? Nee. Heel weinig moet ik zeggen. Weinig. Ik heb wel wat hommeltjes gehad, maar ja, bijen zijn natuurlijk echt belangrijker. Ja, ja, voor, de, voor het ecosysteem. Ja, als ja, ja, bijen gaan we dood. We uh, dood. Dan we geen eten Best meer. mag je doodslaan, toch? Als het even uh, kan. Ja. Ja, lijkt me wel. Geen ja, hey, Geen diersoorten en, en ik, bijen volgens mij wel. Ik, ik. Nee, klopt. Maar die zijn nog veel liever. En, en, en, en die, die steken <laughs> ook minder. Ja, best. Toch? Ja, ja, ja. ja, ja. Gewoon lieve aaibare diertjes, lijkt ja. mij tenminste. Maar goed, uh, ja, dat gebeurt allemaal daar. Uh, uh, ik, ik zou in ieder geval een keer proberen, hoor. Uh, Zuid-Afrika, geweldig om daar een keer op vakantie te gaan. Ik wil graag nog een keer naar China. Nou, wie hebben het over China? Maar ik bedoel, ik heb ook nog iets... Maar wat eet je dan als je in China bent? Weet ik veel. Babi Spangka. Ja, dat hadden we vorige week nog over. Maar dat kun je daar niet bestellen hoor. Nee, dat is niet. is Chinese Street Food. Klappen van je hart, denk ik. Nou... Uh, maar in China, uh, die heeft, uh, in China is er een Chinese kraamverkoper. Die is uh, gearresteerd. Omdat hij opium in zijn gerechten uh, zou oh, nou hebben verwerkt. Dus uh, Ik weet niet hoe je dan, als je daar uh, bij dat kraampje gegeten hebt... hoe je er dan bij loopt. Nou ja, in hogere loop, ja, sferen ik, misschien. Uh, dat zou uh, kunnen natuurlijk. Hè? Maar dat deed hij om de kantenbinding te doen, neem ik aan. Dat of? denk ik ook, ja. Dat, dat, uh, dat, er zit nee. er natuurlijk in bepaalde producten... In, dat zit overigens ook in pepermunt. zit een stofje wat verslavend is. Dat mm -hmm. is jij niet, hè? Hm? Pepermintjes zijn verslavend. Is dat zo? Ja, ze is een stofje in het verslaving. Hm. Maar hij, wat hij natuurlijk wilde was gewoon... dat als je bij mij een loempje haalt... vind je hem zo lekker... dat je terugkomt met je stoon. Nou, ja, dat heeft hij ook... Uh, kijk, hij gaf toe, deze eigenaar... dat hij hier zijn noedels... Een uh, papa poeder had uh, de Doreen had uh, oh, Lekker glad. dan? Dus. Lekker hoor. Ja. <laughs> ja. <laughs> ik heb geen idee. <laughs> ja, maar goed, uh, misschien dat het wel, uh, wel erg smaakvol uh, is. Op ja, of een andere manier. Ik denk dat je het gewoon gedaan hebt om mensen verslavend te maken, hè, dat ze terug zouden komen. Denk je ja. niet? Ik denk het wel. Dat Zou je denken? Ja, Ik schat nu die mensen van Danver van die friettenten, ook van dat er heroïne in want <lacht> is. Want zo lekker. Ik blijf terugkomen bij Danver. Hoe het heroïne in zitten. John, ja. John echt doe zoiets. Nee, hè? Nee, nee, nee. Maar ze maken dat? gewoon heel lekker. Dan is, ja. ja. is dat toch anders zout wat er dan op die patat heen gaat. <lacht> ja, ja, precies. Ze ja, willen ja, wel ja, lekkere uh, mayonaise, vind ik daar ook. Is dat ja. zo? Heerlijk, een beetje ja. zuur. Gewoon Vlaamse mayonaise, dat het hoort. Ja, lekker man. Ja, absoluut. Maar goed, alles wat. Uh, hey, zullen we eens even naar de top, we een top 10 Lijkt erbij pakken? Een goede, goede plan, ja, dat is een goed plan. Nou ja, dit gaat over de top 10 van de, van de best betaalde bijbaantjes. Hmm. Ja. Dus, smokkelaar. Ja, uh, ja, is ja. dat een bijbaan of niet? Dan, nou, dat is volgens mij een hoofdbaan. Denk oh, hoofdbaan. Een beetje. Nou, In Schiphol gebruiken ze daar de, de, de kraagbaan voor. Ja. Uh, ja. De, op, de op nummer 10. Ja. Staat, uh, je kunt er wat roepen, dan zeg ik wel of er een of ertussen staat. krantenbezorgen uh, uh, Krantenbezorger. Ja. Horeca. Horeca staat op 4. Oh, okay. uh, dat is uh, uiteraard, slaars gaan omhoog. Gemiddeld verdien je de horker 10,50 euro per uur. Okay. Dus dat staat op 4. Ja, nou ja, doen we het al. Hij doet het zelf. Uh, krantenbezorger. Reclame ja, Die staat er niet. Dus wat, oh, postbode? Nou, magazijnmedewerker is eigenlijk het, het, het minst uh, betaald. Betaalt 5 euro per uur. Mm. Kasta medewerken bij, bij een bachinestation. Wat ga je niet doen. Uh, even kijken hoor. Ja, ja, dat verdient enorm. Ik weet precies hoeveel u verdient. Uitzendwerk staat hierbij. Ja, dat zou kunnen, ja. 12 euro per uur. Nou, nou, wij, wij doen elke dinsdag uitzendwerk eigenlijk. Kijkt, radio maken, ja. Dat is uitzendwerk, ja, is... ja. Ik weet niet, ik krijg gewoon 75 euro per uur. Ik weet niet wat jullie krijgen, maar... <laughs> uh, nee, ik heb een cursus <laughs> besteld. <laughs> en ik krijg een cursus stembevrijding Ja, erbij. ook dat krijg je ook nog. Nou, uh, mag zijn medewerkers een slecht betaalde baantje? is 5 euro. Dan krijg ik kantoorhulp. Hm? Administratieve handelingetjes, uh, hm. dat dus een beetje. Ik denk dat dit gaat om 18-jarigen bijbaantjes voor jonge mensen. Dus iets anders dan uh, dan krijg je bioscoopmedewerker. Als je bij de partij werkt, in, uh, dan krijg je 6,50 per uur. Nu hm. gaat het dus over jongeren, pak weg van een jaar of 18. Hm. Dan bijbaantje in de zorg. Zo. Ja, dus je weet allemaal dat je voor de thuiszorg, weet je wel, mensen in en uit bed tillen, schonen, uh, als ze. Zeven, ja, best wel onwaarschijnlijk. Die moeten zich twee keer zoveel betalen. 7 dus euro per uur. Mm. Uh, producten samplen. Dus dan krijg je. Dan moet je op straat moet je, uh, uh, Sampletjes uit. Uh, van, ja. van Mars of van een cremetje of weet ja. ik veel wat. Uh, of een fris drankje of nieuwe snoep. Callcenter? Nee. Call ja, dat ja, staat er niet eens ja, bij. Nee. Producten samplen. 9,50. Dan studentenchauffeur. Oh ja, ja, ja. Er uh, zijn mensen, ja, dat, dat is. Weet je, studenten op het moment dat je, als je auto rijdt, je wil dus gewoon ja. ergens drinken en je wil een studentje auto auto's hebben, dat is mm. tientje per uur. Hoor ik uit, dus 10,50 per uur, wat je zei al. Mm. Bij lesgeven... dat heeft mijn zoon ook een tijdje gedaan, dat, werd, okay. dat betaalde echt goed. Dat betaalde toen 15 euro hier in Heemstede. Oh, dat link. kost 11.50. Huh. Mm. Als je wiskunde, lesgeven, het kan ook iets hoger zijn, maar 11.50 staat hij nu. Dan uitzendwerk, ja, dat vind ik echt heel. Uh, uh, uh, ja. Uitzendwerk, ja. Maar dat doen wij toch kan, elke ja, dinsdag? Ja, dat, dat doen wij elke dinsdag. Dat kan van ja. alles zijn ja. natuurlijk. Ja, dat doen dus wij elke dinsdag. Spaar, maar dat wordt dan redelijk goed betaald. Omdat het uitzendbureau erbij zit. En die pakt er ook nog een beetje van. En het best betaalde bijbaantje. Dat is echt krankzinnig. Maar dat is maaltijdbezorging. Ben je dat? Hé! Ja. ja. Wow. ja. ja 12,50 per uur. Als je bij uh, maaltijdbezorg, bij Uber, Deliveroo of thuisbezorgd. Gemiddeld 12,50 per uur. Ik kan me dat niet voorstellen. Nee, ik kan me ook niet voorstellen. Ik kan me niet voorstellen. Nee. Maar dus volgens deze uh, is ja? het best betaalde bijbaantje. Dus ah, ja. als wij... Uh... Moeten we zo'n dan met ja. zo'n uh, brommertje... of met een elektrische fiets uh, ja. door de straat heen als rijden? Als jij nou... Wat ja, jij dan? Dan? Krijg je 12,50 per uur voor die kranten? Uh, nee. nee. nee. Dat dan ga dan je dan dan niet langer. redden, nee, ga ik Als dan dan. jij nou een thuisbezorgdjas aantrekens die kranten ja. rondbrengt. Haha. Ja dat zou een wel. Een dan, krijg je, ja, ja, dan, dan krijg je een ander verhaal dan kun je gewoon kun je, je prijs ophogen. Dat, uh, dat zou dat zou kunnen maar dan heb ik altijd nog weer te maken met belastingdienst en allerlei andere instanties nee, gewoon ja zwarte man ja, ja, dat, en, jij maar, bent, ja jij bent ja, ook man ik ga een, dat hier nu zeggen jij hè? bent ook een netjes man ja, ja, nee, ja, ik ja, ja, ja, ga dat vieskoper. nu hier zeggen en dan zeggen ze hey, die koper die heeft een beetje, loop, een beetje met een thuisbezorgdje nee, aan een beetje zwart buitenkleden ja nee dat dat zou wel kunnen dat jij gewoon de kranten rondbrengt ook af en toe pizza door de Okay. Moet ik hem opbouwen opvouwen door de, door de brievenbus heen? Nee, dat... dat, dat, dat, dat nou ja, goed. Nee. Ik, ik, ik zit toch nog steeds... Ja, dat verhaal over die stembevrijding. Dat, dat die, je, is, je, wil, je zou daar een zo'n cursus uh, denk, ga opzitten, we gaan opzetten. Ga even op internet kijken wat stembevrijding voor je kan doen. Ja, ja jij hebt ook heel veel emotionele blokkades. Ik is merk het, het aan je. Ja. <laughs> Hans en ik hebben ze ook, maar wij ja. praten er niet over. Nee, nee. Bij, jou het onder, bij, ons, bij jou zit het onder de oppervlakte. Je wil het krijgen, maar iets houdt je tegen. <laughs> ja, hij heeft nooit zo geholpen, ja denk ja, ik. Ja, oh. ja, cursus stembevrijding, ja, oh, ja. Dus. ik denk dat, die, dat ik die ook meeneem voor donderdagavond, denk ik. voor het voor dat radioprogramma dat ik wil. Zal er een stukje muziek erin? Nou, daar is het nu te korte uh, tijd voor. Oh, okay. Dus, uh, nou, het minuut, wordt. Ja, bijna een minuut. Heel kort nummertje. Nee, dat gaan ja, we niet doen. En dan doen we volgende week de top 10 van de kostennummers. Oh, ja. Nou ja, dat is misschien wel lijken. een heel goed idee. Er zijn. Je, je, heel gebruiken. Ik heb, ik heb, je weet dat ik in, uh, een 5 uh, som de Ja, dat oh, is, he, he, is echt. Max van, van Remmerde heet die man. Okay. Die heeft, uh, dat is wel heel grappig. Laat hem even horen. Dan. Ja, dat, kan uh, nog. Nou, dat kan nog. Dan moet, moet ik hem uh, ja, even, ja, even een uh, USB-stick in Josse. Ik jossen. Volgende week beginnen, ja. Ik zal even wat laten horen van Max van Remmerde. Hoe heet deze meneer? Nou, dat is even een. Max uh, van, van Remmerde heet hij. Uh, die maakt muziekstukken van vijf seconden ja, en korter. Ja. Uh, moet ik wel even hopen dat ik hem nu. Uh, poem, poem, poem, poem, even kijken. Want dat is, ik heb het niet meteen: 1, 2, 3. Uh, klaar maar dat van. zou dus ook de solo kunnen zijn van uh, onze vrouwelijke vriend Phil Collins. Ja, nou, ik, eh, ik zal je één uh, nummer even laten horen. Nou, uh, dat, is, uh, dat, klinkt ongeveer, ja, dat klinkt ongeveer zo. Hier gaan we weer, my friends. Hier gaan we weer. Laatst. <laughs> dat ja, is 5 seconden. Jij kapt hem af. Nee, nee, het is gewoon oh, echt 5 uh, seconden. Nee, dus, uh, nee, ja, eerlijk waar. Laat ze heel op morgen. Ja, dat hebben we nu... Daar hebben we geen tijd meer voor. We hebben nog een minuut. Zit er op, Hier Here we go again. Here we go again. Alle 13 in twee minuten. Ik vind het beter dan het kutnummer dat je net zo spelen. Misschien dat we in de nieuwe rubriek het meest kortere kutnummer... wat we dan hebben gedacht. Ja, dat zou kunnen. Goed, mensen. Deze tijd zit er weer op. We hebben zo direct... De We dame en de heer van ZFM Lunchroom, die uh, klaarstaan in de startblokken. Dus uh, tussen 12 en 2 uh, gewoon weer uh, lekker naar ja, deze radio. -raadio. Het lijkt me even me van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur.